Wilders heeft op Twitter het privébezoek van de koningin aan de sultan van Oman erg dom genoemd. Volgens hem is de sultan een abjecte dictator. SP-kamerlid van Bommel is het eens met Wilders. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima dineren morgenavond met de sultan. Het weer, eerst lichte vorst, verder vandaag veel zon. Vanmiddag wordt het 6 tot 8 graden. Ook morgen zonnig, woensdag wordt het weer bewolkt. Dit was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 So climb it. Met de kop vol krullen haar Dan voel ik me genomen, denk ik had ik dat nu maar De laatste keer ik jarig was, kreeg ik voor de grap Geen postoloog, geen kammetje, maar een zeemleren lap Kom we'll op jou, pak in beest, aanslaat met mij die peet Wil om kop en kamer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 Nee, dat ga je merken ook aan de muziek van CFM. Drie uur lang carnavalsmuziek, nee hoor, Ik zal het Dank je sparen. Je. Dank je.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 Maar dat is pas rond de klok van drie uur, na drie uur. Dus genoeg onderde onderwerpen voor deze zaterdagmiddag. Maar en veel muziek. Hè. En zo duidelijk gaan we praten met Willem, de oomsteen-courant. Hij komt maandag weer uit en willen natuurlijk weten wat erin komt te staan. Dat zometeen naar het volgende plaatje van Carol Emeralds. ...van de Buma-prijzen, de Gouden Harp... Ja, ja. ...voor Carol Emerald... ...met het nummer A Night Like This. Nou, die plaat draaiden we niet... ...maar wel het nummer waar het uh, voor haar allemaal mee begon... ...en dat was Dead Man. En jij had ook nog wat over de Gouden Harp? Jazeker, want uh, nou, de Zilveren Harpers, zoals jij zegt... ...gingen naar uh, Caro Esmerald van het Duits... ...en DJ Sander van Doorn. Dat meldde organisator Buma Cultuur opgericht... ter promotie van het Nederlandse muziek... ...in binnen- en buitenland. En verder natuurlijk nog Nikke, Simon... ...Tony Berg van Velsen en Kane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 Want hij, ja, er staan toch een aantal dingen in. Hij denkt, nou, daar kan ik beter niet bij zijn. Dus vandaar mm -hmm. dat hij vandaag niet mee is gekomen. Nee, vooral die foto bedoelt hij dan, Inderdaad die, ja, foto, die ja. foto, ja. die foto. Ja. En dat nou was dan hij zet... niet zo, daar was hij niet zo blij mee. Hij is nooit ik blij. Had dan, ik had een voorgesprek met hem. Hij zegt, nou, dat is niet de mooiste foto voor mij. Nou, we hebben nog mooiere ik, foto's ik van. Ik zeg, me. nou, je lijkt toch wel aardig.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 Oké, okay, uh, uh, ik sla even wat over. Ik bedoel, karaoke is geweest uh, in Oomstede, ook daar uh, de nodige foto's. Komt die meneer in het geel trouwens ook weer in voor? Weer Woont hij daar, ja. daar of zo? Uh, onderhand wel, ja. Maar niet alleen daar hoor, want je komt er ook bij vier tegen. Oké, okay, maar dan, dan kom ik bij, uh, bij, mijn, uh, bij mijn rubriek, uh, het gastronomische hoogstandje. Maar ik vraag me af, is dit echte soep? Dit is echte soep. Echte soep? Ik is zou hem alleen niet willen eten. Ik zou hem niet <laughs> willen eten. Maar is dit een grapje? Of, uh, dit kan is je... geen grapje.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 Het was uh, niet een heel boeiend verhaal, dat kun je ook wel zien aan de foto's. Hij hm. nou, heeft Peter ook niet zoveel te vertellen, natuurlijk. Nee, maar en, uh, hij had er wel een, een aantal nieuwe collega's bij. Hij uh, had er een heleboel nieuwe collega's bij in Ja. Maar ja, het werd uiteindelijk toch een bijzonder saai verhaal, dat kun je ook zien aan de foto's. Uh, want ja. één van ons viel er ook bij in slaap. Eigenlijk. Dus dan kun je wel nagaan hoe het is gegaan. Oké, okay, dan uh, we hebben, nou, de, de, de hebben we de granalen gehad. Nu zijn we in de ertessoep. Is dat, dat ook een uh, leuke avond geworden? Dat is een topmiddag uh, geworden. Middagmiddagavond, ja, ja. Dat uh, was echt uniek. Er waren 13 uh, deelnemers uiteindelijk die meededen. Daar hadden er zich 28 opgegeven. Maar hm. door ziekte en dat soort dingen zijn een aantal mensen weggebleven en waren een zeer deskundige jury, uh, niet van mensen die in uh, Omstee komen normaal. Mm -hmm. Dus dat bestond uit onze topkop uh, en culinair verslaggever uh, Joop van Es. Daar kan je niet omheen, hè? Die nee, nee, nee, Daar nee. Kan je Zeker echt niet omheen. Niet omheen. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Hij zegt dat hij afgevallen is trouwens. Maar ik, volgens, mij bij, het? <lacht> ah, vol, volgens mij alleen bij. Volgens mij alleen bij zijn knieën, hoor. <lacht> we zullen hem straks vragen. <lacht> ja, is goed. <lacht> Dan was er uh, Marcel Horneman, de bekende slager van de krocht. Ja. en uh, hadden we Hetty Wisker van de slagerij uit Halem.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 En het was een lekkere soep? goede soep? Hele lekkere soep. Consistentie ook, ook belangrijk hè, bij die echte soep. De, de, de, de samenstelling was ja. belangrijk. Uh, het mocht ook weer niet te dik zijn. Het moest wel soep zijn, Hij moest niet te snijden zijn natuurlijk. En runner-up was onze, onze enige eigen penningmeester, hè? Die ja, Ivo kijk. Ivan Bos. Ivo, Bos. Bos ja. Tja, ja, ja, een mooie tweede ja, plek vermelding. Ja. En dat moet ik ook nog eventjes vermelden. We ja. hebben natuurlijk ook aan de, win, aan de drie eerste Mensen zeg maar hebben we een weekend weggegeven? Dat kun je ook zien op de foto trouwens. Ja, ik zie, ja weekend, ja. Dat, dat blad. Ja, weekend, ja, ja. Nee, we gaan niet een heel weekend uh, weggeven. Ja. Nou. Dat zal als al een keer weer niet zijn. Denk ik laatst dat die Tom Ariens een gigantisch ongeluk heeft gehad op het circuit. Allemaal. En dan gaan ze we een oh. weekend weg. Ja, het klopt gewoon. Ja, het klopt gewoon, niks weekend. van. Ja, klopt, Bewijs is er. Ja, ja, ja. Goed, uh, wat zijn de vrienden van, uh, van uh, Oomstee binnenkort allemaal nog van plan? Je nou, staat hebben... natuurlijk een heleboel op, uh, in de agenda staan. Ja, inderdaad. We beginnen aanstaande vrijdag met uh, jazz en Oomsday. Ja. En dat begint om uh, 9 uur s avonds. En de toegang is gratis. En even voor de luisteraars. Aanstaande vrijdag 11 maart, aanvang 9 uur. Walter de Graaf op gitaar, Wouter Kiers op saxofoon, Eduardo Blanco op trompet.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 iets bij CFM op de zaterdagmiddag En af en toe natuurlijk ook nog een carnavalsplaatje Want de carnaval is losgebarst ja. ja, na 7 uur vanavond he? Heerlijk, heerlijk, na 8 uur vanavond <laughs> okay. Hoe zullen ik je besparen? Hoe ik je besparen? En jij moet de hele avond uh, de Gaan draaien Tuurlijk, tuurlijk. Maar vandaag doe ik dat niet hoor, tussen 2 ah. en 5 okay. Alice hoorde je als eerste Met Moa Lolita, gevolgd door High Love, de single van Steve Winwood Uit de jaren 80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 Maar meestal liggen het tussen de, tegen de 50, 51 procent. Maar en weet je wat het uh, in gaat houden voor uh, Bruno Bouwberg, Wilson en Jerry Kramer? Dat ga je me nu vertellen? Nee, nee. dat vraag ik aan jou. Oh, vraag ik aan mij. Dan Jij bent de politieke verslaggever. Nee, nee, dat, dat, dat vermeldt dit artikel niet. Oh. Dus dat, dat, dat, wellicht dat daar in de krant nog een uh, nadere berichtgeving over volgt. Maar goed, 57,3 procent stemgerechtigden. Dus onze oproep van uh, laat je stem niet verloren gaan...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 En de, de volgende is daar alvast een voorbeeld van. Ja, je kwam er een tegen van uh, Michael Fugain en Une belle histoire. De Gooiste vrouwen in Parijs. Kijk, kijk, kijk, het wordt leuk hoor, gewoon. Leuk arrangementje bij Nuff en Zo, het komt helemaal goed. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. is een romance Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard.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 Lezen op www.meteopagina.nl. www.meteopagina.nl of kijk gewoon even op uh, CFM uh, Text TV kanaal 45 en daar vind je ook het uh, laatste nieuws van uh, in en om Zandvoorts. Help me De oude sigeltjes oh. worden tegenwoordig gebruikt in reclames. Klopt, want je hebt uh, Sugar Sugar van Archie's, wordt weer gebruikt. Deze worden ook weer gebruikt. En No Milk Today. No Milk Today. M to maar goed, is... was dat. was dat En looks like we made it. Allemaal Nou, zover moet het nog komen daar in Haarlem. Uh, Joop, goedemiddag. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Ja, we uh, uh, uh, um, some... zijn no milk today, dat weten we gewoon. Klopt.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 Um, de, goed, we zijn nu even kijken. Uh, bezig een minuut of uh, 14. En de eerste 10 minuten waren duidelijk voor Zandvoort. En nu zie ik meer de bal op de helft van Zandvoort uh, heen en weer gaan. Tussen de spelers van, van uh, Haarlem. Haarlem Kennermeland. Ja, zal ik het noemen? HK. Dat is misschien wat makkelijker. Um,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 En dan ook een verre bal kan geven. Maar daar is Jonkeur ook weer in de basis. Godse dank, want die man heeft ervaring in die verdediging. Uh, Jonkeur die kan die bal zorgen dat hij bij uh, uh, Boydes Vet komt. En de Vet kan die bal gaan uittrappen. Hij ging namelijk via voet van een tegenstander naar de Vet toe. En de, de Vet kon dus uh, die bal gaan uittrappen. Het is uh, alleen uh, nu weer Harlem-Kennemerland dat uh, HK dan dat, uh, de bal heeft. Er wordt gefloten een overtreding op uh, Patrick van der Oort. Sandford mag een vrijste opgenomen. Zo'n beetje op de middellijn. En dat gaat Giray Kool doen. Kool, die. Uh,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 Min of meer een noodschop geven. En dan maximo keur een overtreding. Vrije schop verhalen. We hebben gespeeld nu. Even kijken. 16, 17 minuten. De Santos van C 0-0. En uh, we komen graag straks weer bij u terug. A celebration to last throughout the years Doel, kon nooit bij de bal komen. Een van de Haarlem's velen ervoor. En dat was een heel simpel doel voor het verhaal Haarlem Leidt met 1-0. Het is tijd om Het is Wat Celebrate. Deze plaat opzetten wist ik nog niet dat het uh, 1-0 uh, tegen werd hè, nee. voor de SV Sanford. <laughs> Anders had ik dat natuurlijk niet gedaan. Je cool in the gang en it's a celebration. Nou Sanford 4 is uh, vanmiddag ook uh, lekker begonnen. Ze spelen vandaag tegen Kennemaland 3. Ze spelen thuis. En uh, de vorige keer dat ze tegen Kennemaland 3 speelden was uh, uit. Verloren ze met 7-1. Dus yeah. het gaat wel een zware middag worden. Maar Lucron die staat uh, als een mega keeper te keeper.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 In de bankencrisis van najaar 2008 kreeg ING 10 miljard euro aan staatssteun. Daarvan werd na een jaar al de helft terugbetaald. Als in mei 2 miljard is terugbetaald, resteert er nog 3 miljard... en dat wil ING uiterlijk volgend jaar terugbetalen. In Libië lijken gisteren de zwaarste gevechten te hebben gewoed... sinds het begin van de opstand. Troepen van Gaddafi hebben rebellen bij hun opmars naar de stad Seerte ver teruggeslagen. Het lijkt er niet op dat de stad weer in handen is van Gaddafi... Zijn troepen drongen gisteren met tanks de oostelijke stad Misrata binnen, maar werden verdreven. In Misrata zouden tientallen doden zijn gevallen. Titoiaanse eiland Lampedusa wordt opnieuw geconfronteerd met een vluchtelingenstroom uit Tunesië. Vannacht werden al 150 mensen uit zee opgepikt. Na de revolutie in Tunesië in januari maakten duizenden mensen de oversteek. Italië vroeg andere Europese